Het reddingswerk voor de Italiaanse kust kwam afgelopen middag even stil te liggen... doordat het slecht weer was, maar kon na enkele uren weer worden hervat. De Nationale Recherche heeft in een groot drugsonderzoek vier mannen aangehouden. Ze hielden zich volgens het OM bezig met de productie van synthetische drugs zoals amfetamine.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 Het weer. Het wordt een heldere nacht. In het hele land vriest het 1 tot 5 graden. Overdag is het zonnig, met 2 graden in het oosten tot 5 aan de kust. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, goedenavond. Uh, het is alsof de duvel ermee speelt. Vanavond bij de NCV een document, een aangrijpende documentaire over kwetsbaar begin. Wij zitten met Casaluna aan de andere kant van het leven. Want morgen wordt er een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Door een aantal prominente burgers die zich hebben verzameld onder de noemer uit vrije wil. Ze willen dat er een nieuwe wet komt die erop gericht is om mensen met een voltooid leven, zoals het heet. Dus mensen die klaar zijn met hun leven om die te helpen om hun verlangen naar het einde uit te voeren. Nou, er werd gezucht op de redactie vanavond, dat zal ik u bekennen. Zwaar onderwerp, wordt er dan gezegd. Is dat licht te maken? Nou, weet ik niet of dat nodig is. En ik weet ook niet zeker of de dood wel zo zwaar is. En dat komt wat mij betreft door Albert Helman. Zegt die naam u iets? Schrijver, diplomaat. Ik heb hem eens geïnterviewd en hij was toen al negentig. Een broze man met ongelooflijk veel ervaring... en trouwens ook nog wel vitaliteit en een sprankeling in de ogen. Hij had net een bloemlezing Mexicaanse poëzie uitgebracht... en daar weten ze ook iets over, de dood. Maar goed, wij kwamen daarover te spreken en hij zei... kijk, daar staat hij. En toen wees hij naar een beeldje op zijn bureau. Dat had hij al decennia lang altijd overal bij zich. 40 centimeter hoog, een ranke mannelijke gestalte met een vriendelijke uitdrukking en uitgestrekte armen... Zo, recht vooruit. En Helman zei toen tegen mij... Kijk, dat is de dood. Dat is een vriend. Die wacht op mij. Aan de andere kant. En u vindt het misschien gek. Maar dat moment, die uitspraak van Albert Helman... heeft mijn houding tegenover de dood... beslissend beïnvloed. En misschien wel lichter gemaakt. Goed, we gaan erover praten. Over voltooid leven. Met Hans van Dam. Nou, is dit het moment waarop we altijd even doorschakelen naar de voicemail. Dat doen we al zeven jaar lang. Maar vandaag heeft de eindredacteur besloten... om daar euthanasie op te plegen. Als een overjarig onderdeel van het programma. Dus daar zijn we per direct mee opgehouden. Hans van Dam, hartelijk welkom. Heb Hallo. jij, jij zo'n beeld? Zoals ik omschrijf. van, nou ja, dat, dat, dat draag ik de rest van mijn leven mee... En wijst mij in zekere zin de weg over hoe je met dood kunt omgaan. Nou, misschien heb je wel talloze beelden, dat weet ik niet. Nou, ik heb meer uh, beelden van mensen. Ja. Hoe ze ermee om zijn gegaan. En een aantal van die mensen uh, staat nog wel op mijn netvlies. Noem, noem eens iemand. Kan je zo'n verhaal vertellen van iemand die uh, die indruk op jou heeft gemaakt? Martin Toonder. Uh, uh, ik heb Martin Toner over dit, over dit onderwerp uh, geïnterviewd. Voor uh, Relevant, het blad van de Nederlandse Vereniging voor Verwillige Levenseinden, de NVVE. En die gesprekken die hebben een vervolg gekregen. Ik kwam daar zo om de drie, vier weken. En die en gesprekken waren niet eindigend hm. over de eindigheid. Hm. En de manier waarop hij daarover sprak. Uh, de, de dood was al in de Kamer. Maar hij bleef stilzitten. En hoe hij daarover sprak... en de vertrouwdheid die hij ermee gekregen had... die is wel bijgebleven. En daarnaast nog een rij mensen die dan niet bekend zijn... Ja. die daar op een vaak even indrukwekkende manier mee zijn omgegaan. Dus het zijn voor mij meer beelden van mensen. En het, het indrukwekkende zit hem in... Ja, ook het, het angstloze, lijkt het wel. Zonder angst, met tegemoetreden. Van wat voor iedereen toch juist ook het grote mysterie is. Ja, er zat wel vaak wat dubbels in. Ook bij ja. Martin Marten wel. Ja, toch wel? Ja. Hij deed er wel stoer over volgens mij. Ik hij heb deed die... er heel stoer over. De dood ja. is mij vergeten. Maar over uh, wat daarna <laughs> kwam. Uh, daar had hij toch wel allerlei ideeën over die hij zelf ook wel een beetje ambivalent noemde. Ja. Aan de ene kant zei hij, als ik nuchter ben, is er niks. Maar ik denk toch dat ik op een of andere manier wel terugkom. <laughs> en daar hadden wij het eindeloos over. Ja, daar kun je heel lang over doorpraten natuurlijk. Ja, ik was er altijd vrij kort over Dan zei hij van, wat vind jij? Dus ik zei, nee, ik heb nooit één aanwijzing dat er iets is. Ja. De dood is dood en dat is een hele opluchting. Ja. De NVV gebruikt het motto van, uh, van Martin Toner, toch? Uh, over de, de, dat een heer... het hoort Ja, ja. Precies... de mens moet het recht hebben om als een heer te sterven. Ja. En dan Olivier Bommel met die kist die ja. bijna dicht is, die ja. die dan zelf dichttrekt. Ja. En dat is dus ook wel wat hij bedoelde. Ik wil mijn eigen stap in de dood maken. Ja. En dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Hij had uh, uh, de middelen niet. Daar, daar, daar... Hij had oude middelen in huis. Uh, vesperax, van de, van de huisarts gekregen ooit. Die zijn, die, uh, bij de dood van zijn vrouw. Maar die waren al heel oud en die durfde hij niet te nemen. Uh, en uiteindelijk is, die, uh, uh, uh, is de dood hem toch komen halen. Ja, hij ja. was hem niet vergeten. Nou, dat heeft hij lang gedacht van wel. Ja, dat meen je niet. Nou, ja, ja, de dood niet, is hij vergeten. Dat is, dat is toch een grap dan ook van hem? Ja, ja maar hij was daar, daar, kon hij, daar, kon, daar maakte hij geen grappen meer over. Hij was ja. daar aan het heel, heel serieus. Ja? Ja, ja, hij leed echt elke dag uh, dat hij langer leefde was stram, kon niet meer schrijven. En neem een schrijver zijn schrijven af. Ja. En je neemt hem alles af. Ja. In die zin was hij wel het, het toonbeeld van de mensen waar we het over hebben vanavond. De mensen die hun leven als voltooid beschouwen... Eerst, uh, Hans, laat me jou uh, introduceren. Uh, dames en heren, dit was het begin van het interview van Kazeluna vanavond. Het hele gesprek vindt u sowieso vanaf morgenochtend vroeg... op de website van Radio 1. Radio1.nl is heel makkelijk te vinden. En daar vindt u ook de weg naar onze eigen website. En daar kunt u vinden hoe u bijvoorbeeld u kunt abonneren... op de, op de nieuwsbrief van uh, Kazeluna. Hans van Dam, mijn gast, is verpleegkundige van huis uit... gespecialiseerd in uh, neurologie, hersenletsel. Maar is ook publicist... Hij heeft een flink aantal publicaties op zijn naam staan over het levenseinde, euthanasie, het zelfgekozen einde. Je bent eh, zelfstandig als docent werkzaam en als consulent, 54 jaar. En een van die boeken die ook echt op mij heel veel indruk hebben gemaakt is Euthanasie. De praktijk anders bekeken, dat is een verzameling interviews die je hebt gehouden met nabestaanden van mensen die gevallen van euthanasie hebben meegemaakt. Maar je hebt ook zo'n boek gemaakt met artsen. En schrijft uh, nog veel meer. Dat is de praktijk van Dichtbij Bekeken. Goed, morgen wordt er uh, een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer... met brieven van burgers over Kamer, help ons. Uh, praat over een nieuwe wet die uh, het mogelijk moet maken... om mensen met een voltooid leven, die echt oud zijn... en zoals toonder het niet meer verdroeg eigenlijk om iedere dag weer op te staan. Want die mensen zijn er. Uh, praat er in ieder geval over om te kijken of er mogelijkheden geboden kunnen worden om die mensen te helpen. Uh, Hans van Dam, is er een plicht om te leven? Nee, er is een recht om te leven. Dus niemand mag mij uh, uh, doodmaken tegen mijn wil in. Nee. nee, tuurlijk. Dan is het moord. Dan is het moord. Dus er is... Uh, er is geen plicht tot leven. Daar hebben we heel veel narigheid van gehad door de van die geschiedenis gedachte, van die gedachte ja, bedoel je? De plicht tot leven was afgeleid van de gedachte dat alle leven heilig is. Ja. Uh, dat is het ook. Dus als je het wil beëindigen, dan ben je zondig. Ja, dat werd, het, het, het, uh, kijk, het leven is ook heilig. En juist daarom uh, mogen mensen over hun eigen leven beslissen. Um, dus tegen mijn uitdrukkelijke wil in, in leven gehouden worden in de situatie waar we vanavond over hebben, kun je zeggen dat is tegen het leven. Maar dat werd als zondig uh, bestempeld. Uh, uh, en we zijn dus nu bezig om alle nare gevolgen van die opvatting terug te draaien. Zoals we dat eerder hebben gedaan over seksualiteit, over abortus. Uh. Dus jij ziet dit, het gesprek over voltooid leven, uh, als, een, als een onderdeel van een emancipatieproces ook? Ja, er wordt recht gedaan aan wat mensen ten diepste voelen en wensen. En die verlangens die worden niet langer geblokkeerd door opvattingen die anderen hebben. Ja. Volgens mij is het probleem van, het, van uh, dit voltooid leven is dat wij de buitenstaanders, de mensen die veraf staan, niet willen accepteren dat mensen zich zo oud kunnen voelen dat ze een eind aan hun leven willen maken. Het zit hem eerder in de, in de omstanders dan in de mensen zelf, toch? Ja, dat denk ik ook. Uh, als je het aan de mensen zelf vraagt, dan hoor je het echte verhaal. Heb je dat veel gedaan? Ja, die, die, uh, de, voor zover ik het niet vraag, krijgen we het vanzelf te horen. Uh, er zijn heel veel mensen uh, die, uh, die met de gevoelens zitten... en met de verlangens zitten waar we het nu over hebben. En in een goed contact, in een vertrouwd contact... komen ze daar vaak zelf mee. En je moet ook de moed hebben om daarna te vragen. Hmm. En dat werkt ook heel vaak goed, want daarmee laat je zien dat het een bespreekbaar onderwerp is. Hmm. En niets is zo erg als een diep verlangen waar je niet over mag praten. En dat, komt dat veel voor in Nederland? Wat? Dat ze er niet over praten? Dat ze er niet over, dat ja, ze wel kijk, het verlangen hebben, maar er niet over ja. mogen kunnen praten. Zolang het beladen is met uh, uh, afwijzing, of in het slechtste geval met zonde. Dan, dan blokkeer je eigenlijk mensen om daarover te praten. Dus ik denk dat dat nog heel regelmatig voorkomt. Ja. Wat gebeurt er als jij dat wel doet? Als jij daar, want jij, dat is een deel van jouw werk, denk ik. Ja. Dit soort gesprekken te voeren met mensen die de, op een of andere manier te kennen geven, ja. dat ze een eind aan hun leven maken. omdat ze hun leven als. als dat, dat ze zichzelf overleefd hebben. Dat vind ja. ik dat een mooie uitdrukking. Ja. Dat ze er eigenlijk voor kiezen om op te houden met leven. Dat wat ze... gebeurt er als je, als, je dan, als je dan in gesprek raakt? Nou, dat, dat is wel verschillend. Maar bijvoorbeeld, uh, een aantal mensen blijft even aarzelend. Ze kunnen niet geloven dat ze daar vrijheid over kunnen praten. Hm. Dat is één. Andere mensen, breken breekt het ijs eigenlijk onmiddellijk. Uh, je, je vraagt natuurlijk ook niet uh, een minuut naar binnenkomst. Het, het, uh, het ontstaat in een contact wat je met die mensen hebt. En um, uh, als jij de brug legt, komen zij eroverheen. De een aarzelend, de ander gelijk. Van, hé, hey, hier is dus over te praten. Ja, dat zit me al hoog. En al een aantal jaar zit me dat hoog. Dus die reacties, die ja, krijg je dan wel. En hoe verlopen die gesprekken dan? Eindigen die dan altijd ook bij... Nou, een zelfgekozen einde? Nee. Want, uh, want automatisch, de, hè, durf je dan bijna zeggen. Dus is het zo dat op het moment dat je het eh, expliciet maakt... leidt het er dan ook automatisch toe? Nee, want uh, de mensen hebben de middelen niet... En die heb ik ook niet in mijn binnenzak zitten. Dus daar begint al een praktisch probleem. Um, dus daar leidt het niet automatisch toe. Um, wat wel gebeurt is dat een aantal mensen na een paar van deze gesprekken met hun huisarts daarover gaan praten. En uh, ik weet dat in een, in een aantal gevallen uh, dat inderdaad leidt uh, ja, tot hulp. Want de huisartsen mogen die hulp bieden. Volgens, nou, die, huisartsen, de die, we... die huisartsen mogen die hulp uh, uh, eigenlijk niet bieden als daar geen sprake is van een, uh, van een, van een, van een ziekte. Hm. Hè, maar deze mensen zijn heel oud. En wat we dus zien, dat is dat onder de noemer van de kwalen die deze mensen eigenlijk allemaal wel hebben. broze botten, uh, problemen met plassen. Uh, dat die optelsom dan wel gebruikt wordt. Hm. Dat gebeurt wel. En, en het mag ook, hè? Zolang er zo? sprake is van ziekte mag het. Ja, ja. Als dat niet zo is, mag het niet. Ja. ja, er zit dan wel speelruimte tussen. Dus interpretatieruimte. Daar zit interpretatieruimte in. Dus voor artsen is dat dan een bron van gevaar. Zijn ze dan wel safe als ze het doen? Ja, dus, dus Bij... uh, het opzommen van een aantal kwalen... Uh, geeft ja. artsen dan uh, ja. uh, een zekere mate van zekerheid. moet je eigenlijk zeggen. En de mensen die niet een arts vinden die ze wil helpen... Want ik kan me voorstellen, onder de gegeven omstandigheden, dat, dat, nou, dat ze niet staan te trappelen van ongeduld, al nee. die artsen. Wat, kan, wat gebeurt er dan? Ja, of niks. Of, uh, en er zijn natuurlijk ouderen die, uh, die zich ophangen of van de flats springen. Dat gebeurt. Of ze leven zoals Toander door uh, in het uitnemendste: van deze is moeite en verdriet. Hè? Ja. En, en tegen heug en meug, dan toch maar naar morgen. Omdat ze ook niet van de flat willen springen. Ja. Ik heb ook gehoord dat het ook voorkomt dat bejaarden in, um, zichzelf verbranden. Ja, zelfs dat gebeurt. Dan moet je wel dus echt heel ja. erg wanhopig zijn. Dan moet je heel wanhopig zijn. Um, en dan zou je zeggen: dan, dan moeten wij als samenleving toch in staat zijn. om dat soort mensen, of mensen met die. Um, verlangens om hun leven te pijnigen, die zouden we dan toch moeten helpen? Dat zei Drion ook al, waar, waar op het hele. Drion is de man 20 jaar geleden die het op de kaart zet in een, een artikel in de NRC. Ja. E rechter. Hij was uh. toen echt ex-rechter. Maar... Uh, ja, oud vicevoorzitter van de Hoge Raad, uh. die de NRC schreef in uh, 1991. Uh, waarom veroordelen wij die mensen tot dit soort ja. gruwelijke uh, uh, oplossingen, en, uh, terwijl andere mogelijkheden voorhanden zijn? Uh. Dus dat, dat is waar, daar heb je gelijk in. En, uh, door dat maar uh, te, te blijven blokkeren... veroordelen wij een aantal mensen tot gruwelijke methodes... Ja. of tot uh, uh, nog vrij langdurig doorleven... waarbij elke dag ook. een enorme opgave ja. is. Dus eigenlijk zeg je daarmee... door je af te keren van hulp als samenleving... in welke vorm ook... ben je eigenlijk inhumaan bezig, is jouw visie. Ja. ja, dat zijn authentieke wensen... En wie geeft ons het recht om daar waar elk uh, uitzicht ontbreekt... om die uitweg dan toch te blokkeren of als enige uitweg over te houden... Uh, een gruwelijke zelfdoding of doorleven... Uh, waarbij elke dag meer dan een, uh, een menselijke opgave is. Goed, dus, dus dat, dan zitten we ook denk ik dicht bij de motieven van de burgers. Hè? Prominente burgers als Hedy Dancona, Yvonne van Baarle, Dick Swaap... die we allemaal ja. kennen van zijn boek over het brein. Uh, Paul van Vliet, uh, echt niet de minste die zich bij dat burgerinitiatief hebben aangesloten... ervoor gezorgd hebben door het verzamelen van handtekeningen... dat het onderwerp überhaupt op de agenda van de Tweede Kamer wordt geplaatst. Dat is gelukt. Er wordt volgende week over hun uh, initiatief en over hun wetsvoorstel... want de wet moet dan gewijzigd worden in hun ogen... Uh, wordt er gesproken. En Morgen wordt er dus nogmaals een brief aangeboden... in de vorm van een petitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer... Um, wat zij willen precies, is dat niet artsen hulp mogen bieden. Want dat mag al, dat blijft ook gewoon bestaan. Maar er komt een nieuw soort hulpverlener, is het idee van deze groep. Ja, dat is een idee wat geopperd is. Hè. Dat ze, ze, ze schetsen verschillende wegen. Uh, uh, ze zeggen niet artsen niet, maar uh, ze schetsen ook andere wegen. Een gecertificeerde hulpverlener. Dus speciaal opgeleide hulpverleners, wat geen artsen hoeven te zijn... die hierin dan ook een rol zouden kunnen spelen. Dat en, wel, en welke rol precies? Ja, eigenlijk uh, bijna dezelfde. Hoewel we natuurlijk nog steeds de middelen uh, kunnen alleen door artsen verstrekt worden. Maar dat, die hele, uh, dat de weg uh, daarnaartoe niet uh, voorbehouden is aan artsen. Hmm. Maar hoe zou het dan in praktijk werken? Dan krijg je een soort stervenshulpbegeleider. Ja. Die, voert ook, die voeren gesprekken met mensen met een voltooid leven. En dan? Wie neemt dan de beslissing? Ja, daar moet dan eens goed... Uh, uh, nou, dan zou de arts uh, in een heel andere positie komen... Als je het heel onaardig zegt, dan, dan wordt hij de voorschrijver van de middelen. Of misschien moeten we daar op een andere manier een oplossing voor vinden, dat er een soort depot is of zo. Ja. Daar dat moet nog eens goed over nagedacht worden. Um, uh, maar die hebben dus een veel andere, daar krijgen artsen een heel andere positie dan ze nu hebben. Nu is hun stem beslissend. Ja. De euthanasiewet heeft de dokter uiteindelijk het laatste woord. Ja. En in hun voorstel heeft uh, de, uh, de ouderen dat. Die heeft zelf het laatste woord. En de dokter is veel meer faciliterend uh, dan beslissend. En wat doet die sterfenswilbegeleider dan? Die voert alleen maar gesprekken? Ja, die voert gesprekken. En die zal in de praktijk daar misschien een aantal keren ook bij zijn. Ja. Uh, iemand alleen sterven is heel erg. Ja. Zou, je dat zou jij dat willen doen? Dat werk? Ik zou dat wel willen doen. Ja. Dan een zware verantwoordelijkheid op je. Of is dat. Of is ik me erin? Ja, daar gaan we weer. Uh, waar ligt de verantwoordelijkheid? Ja. Uh, uh, ja. De, de, de ouderen ja. zelf beslist. Ja. En, en de omgeving uh, uh, deblokkeert die weg. Die haalt de obstakels weg. Ja. En uh, kijk. wij willen contact. We zijn contactwezens. Hè? We willen ook hier. Uh, mensen willen daar heus wel over praten. Hè? En ik denk dat dat. dat heel nuttig is dat dat gebeurt. Dus ik zou dat best willen. En dan heb je nog niet de verantwoordelijkheid voor hun keus. Die hebben ze zelf. Om dit mogelijk te maken, moet de wet gewijzigd worden. Nou, we weten hoe, hoe lang er over de euthanasiewet, die tien jaar bestaat, gediscussieerd is. Hoe groot schat jij de kans dat, dat er inderdaad zo over gedebatteerd zal worden, volgende week in de Tweede Kamer, dat die wet gewijzigd gaat worden? Nee, die, die, die kans is nu nagenoeg nul. Oh. Dat is dus niet vrolijk. Nee, daar worden we niet vrolijk van. Uh, het is nou, een publiek, waar praten we dan over? Het is een, we praten over een maatschappelijke ontwikkeling... Ja. waar de politiek vroeg of laat uh, zal, zal ze dat mogelijk maken. Maar volgende week niet. Uh, het is een publiek geheim dat er een uitruil gedaan is ja. uh, met de SGP. Uh, de medische ethiek wordt niks aan veranderd. Dat zou de SGP het liefste terugdraaien. Want die zien natuurlijk abortus en euthanasie als een zware zonde... Um, uh, nou, dat gaat niet gebeuren, maar we maken ook geen andere stappen. Dus uh, dat gaat volgende week niet gebeuren. Maar het is wel een, meer dan een duidelijk signaal. Hier ligt een heel serieus probleem waar we niet omheen moeten willen. En daar we heel serieus naar moeten kijken. Uh, uh, en daar moet een oplossing voor komen. Dus het is niet zo dat, dat, dat je moet concluderen... oké, okay, er komt geen verandering, dus we laten de mensen die oud zijn en een voltooid leven hebben, zich dat zelf zo voelen... die laten we gewoon eigenlijk onverbiddelijk in de kou staan. Ja, op dit moment gebeurt dat uh, uh, wel zolang we deze mogelijkheid blokkeren. Zolang we deze mogelijkheid blokkeren, doen we dat wel. If it be your will, let us be no more. And my voice be still As it was before I will speak no more I shall abide unto I am spoken for If it be your will Every voice be true, from this broken hill, I will sing to you, from this broken hill, all your praises they shall ring. En blijkt het nog live ook te zijn. Um, als het jouw wil is. Van Leonard Cohen, meegenomen door mijn gast Hans van Dam. Specialist in eigenlijk alle aspecten die met het levenseinde te maken hebben. Um, dit gaat daar ook over. Ja. Het lijkt een gebed, ja. maar dat is het niet. Maar dat is het niet. Wat is het voor jou? Het is een, wat hij er zelf ook mee bedoeld heeft, dat is het ook wel voor mij. Um, uh, de, wij hebben de illusie dat we op heel veel uh, invloed hebben. En dat hebben we eigenlijk niet. Nee. Uh, we hebben op heel weinig invloed... Uh, we, we, ten eerste zijn we niet uh, wat we willen zijn, maar wat we kunnen opbrengen. Uh, en in de tweede plaats, we zijn van heel veel afhankelijk over hoe de dingen gaan. En daar zingt hij eigenlijk over. En... Uh, dat hoe mijn leven gegaan is, met de toppen en de dalen... met wat ik bereikt heb en waar ik teleurgesteld ben... verlangens die, uh, die, die waar geworden zijn en die niet waar geworden zijn... Uh, dat dat de waarheid van mijn leven is. Mm. En dat bedoelt hij en dat hoor ik er ook heel erg diep in. En je zegt, wat we, het gaat om wat we kunnen opbrengen. Het, ja. wat, is, wat bedoel je daarmee? Um, nou, We willen meer dan we kunnen opbrengen. En uh, we, willen, we willen allemaal dat we elke dag uh, van ons gehouden worden... en dat we lief zijn en aardig gevonden worden. Uh, maar zo gaat het niet. Hè? Dat is van zoveel factoren afhankelijk. Mm. Dus uh, uh, ook in onszelf. We, we zijn niet wat we willen zijn, maar wat we kunnen opbrengen. En dat is het. En dat is mijn waarheid. Hè? Daar mm. zit dus ook altijd een tekort in. Hè? We, we schieten ook onvermijdelijk tekort. We zijn niet elke dag ja. op ons best. Ja. Dus... Er zitten zoveel factoren in die daarvan eh, van invloed zijn, of dat we dat halen, ja of nee. We zouden het altijd willen halen, maar we halen het niet altijd. Nou, en toegepast op dit onderwerp is dat dus ook niet moeilijk. Eh, het gebeurt. De mensen waar we hier over praten, de hoogbejaarde mensen, die zetten niet de tijd stil, maar de tijd zet hun stil. En. en ja, dan leven ze toch nog door. Dan kan je willen wat je wil. Of je je hooggestemde idealen hebben oh, ja. over zelfbeschikking. En ja, daar hebben we geen gebrek de, aan. De regie over je eigen leven. Oh, ja, ja, ja, Aan verlangens is geen gebrek. Over zijn dat wel argumenten die vaak in de discussie over... een zelfgekozen levenseinde gehanteerd worden. Ja. Nee, ik ben um, autonoom. Ik voer de regie over mijn eigen leven. Ik heb zelfbeschikking en dat wil ik graag tot... Dus ook op, ja, aan de laatste grens wil ik dat zo houden. Ja. Maar ja. je zegt nu, je hebt niet over in alles... De hand zelf. Nee, en, okay, je bent niet de baas over je leven. Nee, maar het, dat, omdat we van zoveel omstandigheden afhankelijk zijn. He, en, en waar dit lied over gaat is van... Als ik, als ik de waarheid van mijn leven onder ogen kan zien... dan is het al heel wat. He. Dan stop ja. ik ook met verlangen wat onbereikbaar is. En dan ga ik verlangen naar wat ik heb. En dat is een belangrijke uh, weg om iets minder ongelukkig te zijn. En vertaal dit nou eens naar hoe jij vindt dat wij met de dood om gaan of om moeten gaan? Nou ja, het, het uh, tegendeel van autonomie is dat anderen beslissen over mij. Ja. Niet God, want er is geen aanwijzing dat die bestaat, maar dat, um, dat een ander beslist. Dus dat, dat is uh, het, het, het, het tegendeel het andere van, van zelf zelfbeschikking. Dat gaan andere mensen over mij beslissen. Nou, in die keus lijkt het mij helder. Hmm. Dat begrijp ik, maar um, dat idee van dat je niet overal zelf de hand in kunt hebben... Dat het leven voor jou heel ja. veel dingen beslist. Het lot. Het lot. Hoe, hoe, hoe vindt de dood daar zijn plaats in? Is dat een, juist een organische plek? Of... De, de, de Dood vindt daar een, soms hele ruwe en soms hele milde plekken in. Uh, hij breekt zomaar in. Ja. Er worden mensen zomaar weggerukt. Uiteindelijk vallen we als blaadjes van de boom. Dat willen we wel niet weten, maar dat is wel wat er gebeurt. Dus dan breekt u op een hele ruwe manier in het leven in. En soms op een hele milde, welkome manier. Het is voorbij en het is goed. En, en daar zit heel veel tussen. Maar zo komt de, de dood is natuurlijk ook in heel veel gevallen een lot. Soms een heel vreed en kil lot. En soms een heel warm lot. Ik praat met Hans van Dam over voltooid leven... en andere aspecten van het levenseinde... Um... Na, hij, hij heeft beloofd om te blijven. Als consulent, want dat is hij ook. Niet alleen verpleegkundige en publicist, maar ook consulent. Is hij is gewend om gesprekken te voeren. Ik stel voor dat u met verhalen en ervaringen... maar vooral ook met vragen straks het tweede uur uh, meedoet. Met Hans van Dam. Dus u kunt daarover bellen. Uh, 0800-1121. Ik herhaal het nummer 0800 1121 met alle vragen die raken aan... Ja, wat we noemen voltooid leven. Uh, maar ook uw ervaring, hoor. Als u daar ervaring mee heeft, of met vragen zit... dan kunt u daarover bellen. Dan raken we met z'n uh, drieën ongetwijfeld wel in gesprek. Het is half één nu. Dit is Casaluna op Radio 1. Een foto van mijn gast vindt u op onze Facebookpagina. En de vragen komen soms ook via Twitter binnen. Moet u even een apenstaartje Casaluna doen... dan kunnen wij dat ook volgen. En natuurlijk e-mailen. Dat is allemaal goed dan is het kazeloenaapenstaartje ncv.nl. Onthechting, Hans van Dam, is een cruciaal begrip, denk ik, voor jou. In jouw werk, in wat je schrijft, zoals je met mensen omgaat. Wat betekent dat voor jou? Bij de groep mensen waar we nu over praten... is onthechting, denk ik, het kernbegrip. Mensen raken onthecht van het leven. En voor deze groep, dus voor oude mensen... is de onthechting wat ik vaak noem een natuurlijke onthechting... Dus die hangt samen met uh, uh, veroudering. Hoogbejaarde mensen ervaren uh, dat ze wat wegdrijven van het leven. Automatisch. Dat, daar heb je ook weer niet, niet de hand in, maar het gebeurt. het nee, overkomt je. Als nee, het waar. nee, ik denk dat dat een, een, een, een biologisch gestuurd proces is, wat eigen is aan uh, hoge ouderdom dat we onthecht raken, dat we wegdrijven van het leven. Dat het, het, het, het, wat, wat ook wel in het, in het licht van het normale functieverlies staat. Uh, en dat daar een levensgevoel bij komt op hele hoge leeftijd. Um, en natuurlijk bij de een eerder dan de ander... maar ik wil het wel reserveren voor hoge leeftijd. Dat dat eigen is aan de veroudering. En dat bij uh, vergaande veroudering er een uh, gevoel optreedt... los te geraken van het leven, onthechten... He, dus dat, Ik noem dat een natuurlijke onthechting, als onderscheid van onnatuurlijke onthechting. Die bestaat ook. He, je kunt ook onthecht raken van het leven, omdat het lot, waar we het net over hadden, je zoveel slagen toebrengt. He, dat het, het, het licht uitgaat en het perspectief gaat ontbreken. En dan komt het door allerlei narigheid die mensen meemaken. Dat noem ik dan een onnatuurlijke onthechting, door ziekte of door nare ervaringen. Maar hier hebben we het over iets anders, de die onthechting wordt niet ingegeven door allerlei nare ervaringen ja. en teleurstellingen, maar door, het is een soort biologisch proces, eigen aan veroudering, ja. waardoor mensen loskomen van ja. het leven. Het doet mij een beetje denken aan wat mijn moeder altijd zegt, die is nu 85 inmiddels en over zeer vitaal en vrolijk. Ze zegt van ja, als je ouder wordt, dan zijn er steeds meer dingen die je niet kan. Yeah. Ja, het begint al dat je, dat weet ik, dat was wel een schok voor mij dat ze besloten om niet meer naar de bergen op vakantie te gaan. Terwijl ik weet hoe ongelooflijk belangrijk dat voor ze was. En ik zei, hoe kan dat nou? Ja, ze kon het gewoon niet meer. En zo zei, ze zei, zo zijn er talloze dingen waarvan je ontdekt gaandeweg het proces dat je ze niet meer kunt. Dus je, neemt, je leert eigenlijk afscheid nemen. En het laatste waar je afscheid van neemt, dat is het leven zelf. Yeah. Dus je wordt als het ware een soort getraind. Yeah. In die laatste stap te zeggen. Ja. Zo, zo beschrijft zij dat. Ja, zo beschrijft zij het. Uh, maar voor dingen. een aantal mensen is het niet zozeer niet kunnen. Maar er steeds minder aan ontlenen. Nee. Mensen zeggen bijvoorbeeld. Ik heb nog heel veel plezier in mijn kleinkinderen. Ja. Maar het is onvoldoende voeding. Om nog zin te hebben. In de dag van vandaag of morgen. Dus het brengt hun wel wat. Die kleinkinderen. Maar het is niet meer de brandstof voor het leven. En, en dat is het kerngevoel. Ja. Van deze mensen. Er ja, zijn ook films over geweest. Hè? Vorig jaar de, de Laatste Wens van Moek, bijvoorbeeld. Ja. Die was 99. Ja. En eigenlijk wilde die, die heeft toen besloten met hulp van haar, haar zoon over uh, het heen gaan. om, uh, om nou ja, dat leven stop te zetten. Om, en da daar kwamen het dat, dat gevoel dat ze niet ja. nog een nieuw of een verjaardag wilde ja. vieren. of een nieuw ja. geboorte van een nieuw kleinkind ja. wilde meemaken. Ja. Dat, dat ging gewoon niet. Nee, mee, ze gunt het die mensen, ja. ze is er blij mee. Uh, uh, uh, het is ook niet dat die mensen de hele dag zitten te somberen. Maar het geeft niet meer de olie ja. om van vandaag naar morgen te hoe, kunnen. Hoe moeilijk is het om dat als naaste, als kind of, of als partner... Ja, die zijn er dan in meeste gevallen ook niet meer... om het te accepteren. Kijk, jij, jij voert gesprekken en je leeft je in. Dat is voor, voor, als, voor jou als buitenstaander relatief makkelijk. Maar als familielid, als dierbare, wil je iemand zo lang mogelijk houden. Dat is ook een soort biologische ja. wet. Ja, dat is ook een biologische wet. Moet je dan uh, zeggen tegen, tegen alle familieleden? ja, je moet het maar gewoon accepteren? Nee, moet ze, nee. nee. mensen moeten van mij niks. Uh, ah. Maar als ze moeite hebben met het moeten... Uh, dan wil ik graag met die mensen in gesprek. Niet om hen op andere gedachten te brengen... maar uh, uh, dat ze, uh, ik wil ze zover krijgen dat ze zien... dat het vanuit hun moeder of vader bekeken... In, in het leven van hun vader of moeder... de dood een natuurlijke plek begint te krijgen. En natuurlijk is dat erg. Want je moet je, je, je vader of moeder loslaten. En daar zit misschien nog wel achter... dat jij dan op de eerste rij komt te staan, hè? Jij bent dus de volgende hè, in de lijn die de dood op de korrel gaat nemen. Dus daar zitten allerlei angsten ook in die ook heel begrijpelijk zijn. Maar als ik mensen kan proberen enig inzicht te geven hoe natuurlijk het is... en hoe dwingend die natuur is, ja. vooral dat laatste... hoe dwingend het is dat die mensen daarnaar gaan verlangen... omdat ze naar niets anders meer kunnen verlangen... Uh, uh, dat niets anders meer glans heeft... En dan is er ook veel gewonnen. Dan is het een verdrietige, onontkoombare situatie. Want dat wil niet zeggen dat je niet... Misschien is dat ook wel een misverstand... dat je niet verdriet mag voelen. Je mag wel verdriet voelen. Dat is, bedoel, maar dat, ja, ja. Dat is ook het enige wat je wel kan doen natuurlijk. De, de, de, de, sterker nog, ik hoop altijd op verdriet. Dat ja. is de achterkant van de liefde. Ja. En de, de, op zichzelf is de dood een schandaal. Uh, maar we komen wel allemaal aan de beurt. Dus... Uh, natuurlijk mag verdriet. Het is een verdrietige, onontkoombare situatie. Ja. Dus die dubbelheid mag er voor mij helemaal in zitten. Ja. Niemand hoeft te staan applaudisseren. Er zijn, uh, de tendens in de samenleving is om het zo lang mogelijk... en dan heb ik het even over de medische wetenschap... Hè, met, met behulp van wat de medische wetenschap vermag... om dat laatste moment zo lang mogelijk uit te stellen. Ja omdat dat nou eenmaal kan. En er, zijn, ja. de, er beginnen geluiden te ontstaan, ook in de kranten. De, de, Marcel Levy als nieuwe directeur van het AMC... heeft daar in een interview laatst ook iets over gezegd... dat hij ervoor pleit dat er misschien door artsen op zijn minst... Um, is over nagedacht moet worden... wanneer je besluit om te stoppen met een behandeling. En dat dat misschien wel eens iets eerder zou mogen zijn... dan wat vandaag de dag gebeurt. Ja. Ik loop aan een poosje mee en door de tijd heen heb ik wel een golfbeweging gezien. <laughs> uh, uh, ik was jaren leidinggevende neurologie... en in ja. die tijd stopten wij veel eerder de behandelingen dan tien jaar later. Echt waar? Ja. ja, ja. Als ik ja. zie welke behandelingen nu worden ingezet... Ja. waar wij toen echt niet over dachten om dat te doen... Ja, waarom niet? Omdat jullie niet, niet, niet, niet? Waarom deden jullie dat niet dan? Omdat, waarom we dat toen niet deden? Ja. Uh, omdat we uh, toen uh, uh, vaak heel veel oog hadden voor de kwaliteit van leven die het gevolg zou zijn van een bepaalde behandeling. De neurologie is daar natuurlijk heel gevoelig voor, hersenaandoeningen. Uh, dat heeft direct met levenskwaliteit te maken. En wij lieten dat, uh, uh, ik heb ook van een aantal artsen veel geleerd... Uh, heel erg meespelen. Hmm. Of iemand nog het vermogen tot communicatie bijvoorbeeld. Ja. Dat lieten wij heel erg meespelen in beslissingen... die we al binnen een paar uur namen. Ja. Nou, uh, maar de, onzorgvuldig dan namen of snel namen? Of? Je moet wel, want uh, het, een behandeling wel inzetten is ook kiezen... Ja. Je kiest altijd. Ja. En, en je moet je wel realiseren... wat voor perspectief je dan voor iemand opent. En dat kan een vreselijk perspectief zijn. Ik ja, heb wat... dat door de tijd heen wel zien veranderen. Ja, ja dat vroeg me af. Waar, waarom verandert dat dan? Waarom, waarom nou, de doodsangst in de, in de, uh, onder de artsen... en in de gezondheidszorg is toegenomen. En dat is natuurlijk merkwaardig. Want uh, juist dat is nou een sector... waarin de dood eigenlijk altijd al een voet binnenzet. Uh, elke kwaal heeft in principe... He, uh, uh, heeft hij het risico inzicht dat je het niet haalt. Dus als er één groep zou zijn die enige vertrouwdheid zou moeten ja. hebben met de dood... dan is het maar, wel uh, artsen en verpleegkundigen. Is dat echt doodsangst? Wat, de, dat ja, er, er heerst heel veel doodsangst. Alsof dat het slechtste is wat een mens kan overkomen. Nou vragen het de mensen zelf en die houden in, in een flink aantal gevallen een ander verhaal. Ja. Want wat zeggen ze dan? Dat in een aantal situaties uh, uh, uh, zo onverdraaglijk zijn, dat ze de dood verkiezen boven het leven. Dan ja. is de dood een, een bevrijding of een verlossing. Dan, is, het dood, wel, een, dat dan is de dood wit. Een goede dood. Ja. Ja. En dat Uit, moeten wij ons aantrekken. En, ja. en, en we weten wel van situaties die zo leiden tot zo'n uh, vreselijke kwaliteit van leven, dat... dat dat we ons heel goed moeten afvragen, waar beginnen wij aan? Dus je moet niet alleen een argument hebben om iets niet te doen... maar je moet het ook hebben om het wel te doen. Ik vraag me af of dat nog keer is, de, de, die trend, hè? Om, de, om het maar doorbehandeld... en er zijn, nou ja, er zijn verhalen te over. De meneer Kuipers heeft in de NRC onlangs ook nog een aantal voorbeelden van gegeven. zelf gepensioneerd, die schrijft dat hij niet... Uh, wil oordelen over de specialisten die maar doorbehandelen. Um, daarvan weet hij te weinig, maar mijn gezond verstand zegt dat dit echt te ver gaat. Ook de kosten zijn buiten proporties, dat is ook nog een aspect. Laten we het weer normaal vinden dat er eens een eind komt aan ons leven. Ja. Laten we, dat, is, dat, is, dat is een hele eenvoudige uitspraak, ja. maar hij lijkt zo ver weg in deze ja. tijd. Nou ja, uh, niets blijft zoals het is. Dat is natuurlijk al een hele troost. Ja. <lacht> Dus of dat tij keert, natuurlijk keert dat tij. Hè, en, uh, niets blijft zoals het is. En uh, de psychiater van Danzig die schreef al uh, uh, lang terug... Uh, de dood is doodgewoon. Hm. En in Medisch Contact schreef hij dat... boven een artikel over euthanasie en, en hulp bij zelfdoding. Dat zegt hij, zouden we, zou, dat zou veel uh, gewoner moeten worden. En dan gaan we daar... ...nuchter daartegen aankijken... ...en schieten we niet in de kramp... Hè, ...als de dood uh, met één voet... Uh, ...zichzelf naar binnen wringt. Ja, hij ja, zegt dan ook nog... ...die meneer Kuipers... Uh, het, ...het scheelt ook in de kosten... ...dat is een argument dat ik eigenlijk bijna niet durf te gebruiken... ...want het, nee. het schijnt buitenproportioneel te zijn... ...de kosten die die laatste... ...fase van het leven van mensen tegenwoordig kost. Het ja. drukt ongelooflijk zwaar op de kosten... ...in de zorg... Dus wat, vanuit dat oogpunt zou het verstandig zijn. Maar dat durf ik eigenlijk niet te halteren als nee, argument. Het is natuurlijk een heel tricky, uh, tricky onderwerp. Wat mij veel meer aan het hart ligt... is het, het, het soms onbeschrijfelijke lijden ja. uh, van mensen... die maar uh, onder een dwingende moraal uh, wordt gedwongen om door te leven. Ja. Uh, dag in, dag uit... Uh, zonder dat ze dat ja. ook maar iets aan ontlenen... Of, of een ander daar ook maar enige verlichting in kan brengen. Ja. Dat vind ik eigenlijk veel schrijnender dan de kosten. Uh, dan kunnen we beter naar de gevechtsvliegtuigen gaan kijken. Huh? Valt ook nog wel. Ja. <laughs> Op te verminderen. Over de verminderen. Ja, precies. Ja. Ja. Um, over verlichting gesproken. We hebben ons afgevraagd of er wat humor te brengen zou zijn. Niet dat ik dat, dat vind dat het te zwaar is hoor. Maar waar kom je dan terecht Daar kom je terecht bij, bij uh, Cootem en, en dat is. Um, nou, die hebben zich er af en toe ook uh, vrolijk over gemaakt of kwaad over gemaakt. Er is een aflevering van 15 jaar geleden. Waarin B, die, was hier, die had hier van die. Optredens voor de camera zitten ze samen naast elkaar, nemen ze de week door. Kijk op de week is het dan en dan gaat het over uh, ontdoding. Ontdoding, ik heb het geweten, ik ben het vergeten. Help me nog even. Uh, dat heb ik zelf bedacht. Uh, oh Ja, ik wilde namelijk voorstellen dat we het in 1997 niet meer over de dood zullen hebben. Voorstellen aan wie? Aan de media. De dood is momenteel uh, razend populair in Nederland. En ik vind het wel genoeg zo. Mm -hmm. En ook aan de Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie... zou ik willen vragen of ze wil staken met haar propagandaacties. Mm het -hmm. jaar was het nog geen twee weken oud. Of daar kwam ze weer met een zogenaamd onderzoekje... onder een uh, handjevol gevallen... Uh, waaruit bleek dat de huisartsen heel vaak niet meewerken aan euthanasie. Nou, gelukkig maar, vind ik. Schande, vindt de vereniging. En alle kranten publiceren weer klakkeloos zo'n feit... Zo fake-onderzoekje. En dan zit er weer een mevrouw in Nova... die heel levendig vertelt dat ze heel graag dood wil. En haar huisarts, die verklaart dat hij vindt dat mevrouw er nog niet aan toe is. En een mevrouw van de Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie die zegt... dat we allemaal hebben kunnen zien dat mevrouw heel nodig moet worden geholpen. Nou, dat zag ik helemaal niet. En wilt u mij sparen voor dit soort goedkope doodspropaganda? Kan je erom lachen? Ja, daar kan ik om lachen, hoor. <laughs> uh, uh, in elk nummer van Relevant is een cartoon. En ik lach me altijd. Uh, ik vind het geweldig. Ja. En ja. Dus bij de beelden zitten, moet je dus ook uh, um, coach erbij uh, zien. Ja. Die dan, terwijl wie dan zo tekeer gaat... die zit erbij te kijken. Dat je denkt... dat idee je ja, maar... nou moet ik er ook iets over vinden. En ja. ik weet niet of ik het ermee eens ben. Dus dat, ja. is, dat draagt wel bij aan het komische effect van 15 jaar geleden. Ja, ja, we hebben de relativering ook nodig, hè? Ja. En, uh, uh, ach, maar we kunnen het toch niet laten om erover te praten, want het houdt ons natuurlijk allemaal ja. eigenlijk wel bezig. De dood is populair, maar niet op de goede manier, lijkt het wel. Wat bedoel je? Nou ja, hij zegt: de dood is zo populair in de media, maar wij. We hebben eerder, juist dit hele gesprek gaat er ook een beetje over... dat het weer gewoner moet. Niet populair uh, per se, maar nee. het is het toch wel. Maar gewoner moet worden. Het moet gewoner worden. Het ja. moet, moet, moet gewoon over gepraat kunnen worden. Het moet gewoon over gepraat kunnen worden. Zonder dat we gelijk in de kramp schieten. Ja. Misschien helpt het dan om de boek De Zelfmoordclub te lezen. Ik kreeg die tip van uh, iemand op een congres van de NVVE. Uh, de Zelfmoordclub van de Finse schrijver Arto Pasilina... Het zijn twee zwaar depressieve vinnen die allebei zelfmoord willen plegen... maar dan zitten ze elkaar in de weg en dan ontdekken ze dat ze een gedeeld belang hebben... en dan richten ze een, een soort belangenvereniging voor zelfmoordenaars op. Nou, de brieven die, die stromen binnen van mensen die ook problemen hebben. Eigenlijk heel wrang, want er zijn heel veel mensen ja. met leed. Maar dan besluiten ze om een soort nou, belangenvereniging op te richten en um, elkaar te helpen. Nou, dat is het, een van de meest hilarische en tegelijkertijd ook buiten gewoon grimmige boeken die er zijn... Maar, Misschien ook wel. Een... Kijk, heb je dat soort dingen? Die jouw. ja, toner is natuurlijk iemand die het uh, Toner? Een ja, en andere. Genoemd. Ja, een andere... Ja. Ik ken dit boek niet. Nee, nee, Het nee. is een, nee. een aanrader, hoor. Goed, dames en heren, wij uh, gaan doorpraten na het hoorspel. Het bureau zometeen. Dat is een doodsbureau, maar dat is toch echt iets anders. Na ene praat ik door met Hans van Dam over uh, voltooid leven. Heeft u ervaringen met voltooid leven uh, in uw omgeving of nabij? Of heeft u vragen erover? Belt u dan met Casaluna 0800 1121. 0800 1121. U kunt ook twitteren, dat volgen we. En e-mailen casalunaapenstaartje ncrv.nl. We gaan er een levendig tweede uur van maken. Tot zo. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Het Bureau.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 De Atlas dus. Wij zullen nu eindelijk moeten beslissen of wij professor Pieters zullen opnemen in de redactie van de Atlas. Want ik vrees dat het anders te laat is. Ja, ja ik, ik vrees dat wij daarmee het paard van Troje binnenhalen. Maar we hebben waarschijnlijk gelijk. We kunnen niet langer om hem heen. Hebt u hem er alles over geplaatst?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 C'était tot dan hoe Bruxelles rêve. C'était tot dan du cinéma nu. C'était tot dan hoe Bruxelles chante. C'était tot dan hoe Bruxelles bruise. Bruxelles... Dag Nicolin. Dag. Dag Maarten. Dag Ruben Beertheim. Hoe hebt u geslapen? Ik slaap altijd goed. Hoe is jullie hotel? We hebben een eigen wc.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 Dan zijn we dat tenminste met elkaar eens. Daar is een kerk. Laten we daar even gaan kijken. Dit moet de kapellenkerk zijn. Die, Die zie ik dan tenminste ook eens. is de route, onfeuillet l'omnibus. Avec les femmes des messieurs en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 Wij moeten op het congres zijn. Oh, joh, ja, maar ik, ik weet van geen congres. Wij wij komen voor het congres. Er is hier een meneer voor het congres. Maar Wat is dat dan voor een congres? Het, het congres voor volkscultuur. Ja, Het congres voor volkscultuur. Ah wel, joh. Ja. ja, ik zal het hem zeggen, joh. Ja. ja, bedankt. Ja. Dat is niet hier, hè.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 Voor la place des hommes, des en querine. Oh, tout un... Un tout du... En Anton, ben je nu niet trots nu je eindelijk je lintje hebt gekregen? Uit handen van professor Pieters, ik wil maar zeggen. <laughs> het is geen lintje, het is een vita. Nee, maar ik bedoel maar. Nou, ik wil het dan nog maar naar moeder vertonen. Als je nou toch wil eer om je verdiensten voor de wetenschap... dan had er toch wel een lintje afgekund, zou ik zo zeggen. Dit doet denk aan een vet leren medaille. Een lintje zou ik niet geaccepteerd hebben. ben socialist en republiek. Ik ken anders genoeg socialisten die wat trots waren... toen ze een lintje creëren. In India hadden we een archiefambtenaar. Die zei een keer tegen me: uh, Meneer, meneer... Hij had zo'n muizenmondje hij praatte een beetje zo. Is het nu waardig dat een socialist aan de macht komen... Dat ze dan de koningin vermoorden? Ik zeg, ja, dat is waar, maar je mag het niet doorverdelen. Ja, in Indië. Die... <laughs> en, en die kreeg van zijn oude luid te horen dat als hij het lef had om socialist te worden, dat hij dan niet meer thuis hoefde te komen. <laughs> heeft hij dan ook ons <laughs> <milst Kerst>. gedaan? <truim> <truim> Voor mij een consomé de volaille à la Royale. <hijen> en daarna een Saint-Dagnon ou la de Brésil. Wat dat dan ook mag zijn. Daar sluit ik mee aan. En voor ons een à la Béarnaise. En drinken we daar nog wat bij? Ik trakteer op de weg. Nee, maar. Antron. Dat is natuurlijk omdat je die medaille gehad hebt. Zo heeft hij toch nog zin. Geeft u maar een Côte d'Iron. Nummer 18. Ja, wat is die bitters eigenlijk voor een man? Ik wil maar zeggen, wat moet ik me daarbij voorstellen?